Genesis 39, vers 1 nee. tot en met 23. Hij zegt als volgt, ik heb de Statenvertaling Hij zegt, Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. En toen zijn Heer zag dat de Heere met hem was... en dat de Heere alles wat hij deed voor zijn hand voorspoedig deed verlopen... vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had had aangesteld dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe, dan, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen zij Jozef dag in dag uit aansprak... En hij, niet, en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn... dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen... en niemand van de mensen van het huis daar in huis was. Dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten... Ik ken weinig mensen die dat zouden doen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter vluchten... En ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was. Dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei. Zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te bedrijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide de stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliet, Vluchtte en naar buiten ging. Zij liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. En zij sprak tot hem met dezelfde woorden. De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt... is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen... dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchten. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak. Zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis... de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten... Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de, gev van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om, wat, om van wat in zijn hand was. Omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Zo. Dat was het. Zeg toch tot degene naast jou. Blijf van mijn verbinding af. Zeg tot de tweede persoon die je hebt gekozen vandaag. Zeg, blijf van mijn verbinding af. Jullie kunnen plaatsnemen. Blijf van mijn verbinding af. De kinderen gaan nu um, gezellig naar de zonneschool, terwijl wij hier achter moeten blijven met mij helaas. <lacht> Blijf van mijn verbinding af. Jozefs verhaal is een dramatische verhaal. Het verhaal van Jozef begint heel dramatisch, het gaat heel dramatisch. We hebben gezien vorige week, verkocht door zijn broers, gehaat door zijn broers, vernederd door zijn broers... En hij wordt nu naar het buitenland gebracht, naar Egypte, om daar als een slaaf te gaan leven. Dus het, het, het leven van Jozef begint zeer dramatisch. Het is zeer dramatisch. Het is de drama van een dromer. De drama van een dromer. Deze man had heel veel dromen, maar hij had heel veel drama. Want mensen die heel veel dromen en heel veel visie hebben en heel veel... Um, heel veel Passie hebben om ergens naartoe te gaan. Mensen die God heeft geroepen om heel veel te bereiken voor, voor zijn koninkrijk. Om heel veel te doen in het leven. Mensen die dromen, hebben vaak heel veel drama om de dromen te kunnen bereiken. En Jozef in zijn drama is hij een heleboel kwijtgeraakt. Jozef is zijn familie kwijtgeraakt. Jozef is zijn papa kwijtgeraakt, hij is zijn mama kwijtgeraakt. Hij is al zijn broers, al zijn zussen kwijtgeraakt. Hij is zijn huis kwijtgeraakt. Hij had een prachtige mantel, we hebben vorige week gelezen. Hij had een prachtige mantel van zijn vader gekregen. Die is hij ook kwijtgeraakt. Het leek alsof hij hoop had kwijtgeraakt, maar hij had geen hoop kwijtgeraakt. Hij heeft al het bekende, alles waar hij mee bekend was, was hij kwijtgeraakt. En het is raar voor deze dromer Jozef, want Jozef zijn dromen was dat hij samen met zijn familie was. Ken je nog zijn droom? Met, uh, weet je nog van vorige week? Hij had dromen met zijn familie en dat zijn familie zou buigen en al die dingen. Dus zijn dromen was met zijn familie. One big happy family. Maar hier is Jozef alleen alles kwijtgeraakt, zijn familie kwijtgeraakt. En nu is hij hier in het huis van deze Egyptenaar. Alles kwijtgeraakt dat hij ooit heeft gekend. Zijn broers hebben hem verkocht. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem vernederd. Ze hebben hem verwond. Door zijn broers. Alleen omdat hij een droom had. Alleen omdat hij dromen had. Hij heeft niks verkeerds gedaan. Hij was alleen een dromerige persoon. Zijn vader had hem meer lief. En ze hebben zoveel met hem gedaan. Hij is zelfs zijn identiteit kwijtgeraakt. Jozef. Was een kind. Maar nu hier in Egypte is hij simpelweg een knecht. En hij is de identiteit van kind kwijtgeraakt. Vroeger waar hij altijd genoemd werd. Hé, hey, kind, kom hier. Kind, kom hier. Kind, kom even hier. Hé, hey, kind, kom, kom, kom, kom, kind, kom, kind. Nu wordt hij knecht genoemd. Hé, hey, knecht, kom dit doen. Knecht, kom dit doen. Knecht. Zijn identiteit is hij zelfs... En het lijkt alsof Jozef alle belangrijke factoren en alle belangrijke hoofdrolspelers van zijn leven is kwijtgeraakt. Hij, hij lijkt alles te zijn kwijtgeraakt. En wat doe je? Wat doe je wanneer je dingen kwijtraakt in het leven waar je zoveel op hebt zitten vertrouwen? Wat doe je wanneer je kwijtraakt? Waar je op wilde vertrouwen. Wat doe je wanneer je, kwijt, wanneer je dingen kwijtraakt? wat je dacht van, hé, hey, hiermee ga ik mijn droom bereiken. Hij had dromen en zijn familie. Dus hij dacht van, ik ga met mijn familie deze droom bereiken. Heel mooi, wauw. One big happy family. Maar hij is zijn familie hier kwijtgeraakt. Hij is alles kwijtgeraakt. Wat hij kende. Hij is alles kwijtgeraakt wat voor hem bekend was. En wat doe je in je leven vaak? Of de vraag is, wat doe je wanneer iemand jou verlaat? Wat, wat doe je wanneer mensen, dat je, dat je dacht van... hé, daar kan ik op bouwen, daar kan ik op vertrouwen. En je bent bezig in het leven en je hebt dromen in het leven... en je, en je, en je merkt in je leven, hij verlaat jou, zij verlaat jou. Geld komt niet meer binnen... Alles gaat verkeerd, je lichaam doet het niet meer zo goed, je werk is gedaan, ze hebben je ontslagen. Mensen ben je kwijtgeraakt, relaties ben je kwijtgeraakt, je bent vertrouwen kwijtgeraakt. En je hebt niks verkeerds gedaan. Je hebt niks verkeerds gedaan. Niks verkeerds gedaan en je bent dingen kwijtgeraakt. Sterker nog, Jozef is pas dingen kwijt gaan raken nadat God tot hem sprak. Voordat God tot hem sprak, was hij heel goed daar. Hij was de lievelingszoon. Maar God stapt binnen in de scène. En zodra God binnenstapt in de scène, raakt hij dingen kwijt. Wat, wat, wat doe je? Wanneer je hebt vertrouwd op mensen, dingen en dromen. En je raakt mensen, dingen en dromen kwijt. En Jozef is hier alle belangrijke factoren... Alle hoofdrolspelers in zijn leven kwijt. Ben je ooit mensen kwijtgeraakt dat je dacht van, hé, daar kan ik op vertrouwen. En dan merk je dat die persoon niet echt te vertrouwen is. Of simpelweg door het leven raak je mensen kwijt die, die simpelweg ziek zijn geraakt en je raakt ze kwijt. En wat doe je? Wat doe je? Jozef is hier iedereen kwijt. Alles Kwijt. Alles, alles kwijt. Somber gedachte. <laughs> alles kwijt. Nee, wacht. Is hij alles kwijt? Hmm. Is hij alles kwijt? Though? Zien we hier in het leven van Jozef dat hij... Al... Het lijkt, het lijkt. Als je zo snel leest, lijkt het alsof Jozef alles is kwijtgeraakt in zijn leven. Maar als we gaan lezen in vers 1 nogmaals. Als we gaan lezen in vers 1 nogmaals. En 2 van hoofdstuk 39. Vers 1 zegt ons. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, Het hoofd van de lijfwacht. Een Egyptische man. Kocht hem uit de hand van de Ismailieten. Die hem daarheen gebracht hadden. En wat zegt vers 2 ons? De Heere was... Met Jozef. Mm. De Heere was met Jozef. Zodat hij een verspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. Dus Jozef lijkt, heel snel, als je heel snel leest. Lijkt hij alles dat hij kent in zijn leven kwijtgeraakt te zijn. Maar de Bijbel probeert ons duidelijk te maken. Jozef is niet alles kwijt. Jozef is de Heere... Niet kwijt. De Bijbel zegt ons, de Heere was met Jozef. Dus Jozef was alles kwijt. Zelfs in het buitenland, in een ander land. Maar zelfs in, een, in, het, in het buitenland was hij daar met een hotspot. Zelfs in het buitenland kon hij verbinding vinden met God. Zelfs in, het, zelfs in een land dat hij niet kent, een vreemd land... Was hij daar, alles heeft hem verlaten, alles heeft hem pijn gedaan en hij is daar alleen. Maar de Bijbel zegt, en de Heere was. En Jozef lijkt een heleboel te verliezen, maar hij is één ding niet verloren en dat is zijn verbinding. En als er één ding in je leven is dat je niet kan verliezen, dan is het je verbinding. We zien hier dat de, de verbinding van Jozef met God een heleboel teweegbracht in zijn leven. We zien dat Jozef heel veel kon betekenen in het huis van de Egyptenaar. Niet omdat hij zo geweldig was, maar simpelweg door het feit dat hij verbonden was met de Here. Wat zegt vers 3 tegen ons? Vanaf vers 3. Maar zegt het, en toen zijn heren, dus dat is zijn heer de Egyptenaar, niet God. Toen zijn heren, kleine letter, toen zijn heren uh, zag dat de heren hoofdletter met hem was. En dat de heren hoofdletter alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen. Vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Je kunt een heleboel verliezen in het leven. Maar als er één ding is dat je niet kunt verliezen, is het je verbinding met God. Want je verbinding met God brengt, zoals we hier zien in het leven van Jozef. Een juiste verbinding met God brengt voorspoed. Een juiste verbinding met God brengt voorspoed en voorspoed. Hier zien we in het leven van Jozef dat zijn verbinding met God voorspoed bracht in zijn leven. De Bijbel zegt, toen zijn Heer zag dat de Heer met hem was, enzovoort, enzovoort, gaf hij alles in zijn hand. En van het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heer het huis van de Heer. Kleine letter. Vanaf het ogenblik dat iemand verbonden is met God, kun je weten en kun je realiseren dat zo'n persoon gaat voorspoedigen in het leven. Je verbinding brengt voorspoed in het leven. Velen van ons rusten en vertrouwen op wat we kunnen. Dat denken we dat voorspoed brengt in het leven. Als ik dit genoeg kan, als ik dit genoeg weet, dan zal ik voorspoedig zijn in het leven. Velen van ons rusten op wat we kunnen en wat we hebben. Velen rusten, kijk wat ik allemaal kan. Kijk, wat, kijk hoe slim ik ben. Kijk hoeveel ik heb. Kijk hoe knap ik ben. Nee. Niet, niet ik, hè, maar sommige mensen. Vele mensen denken van, kijk, kijk, ik ben knap, dus het lukt mij wel. Ik zal wel voorspoedigen. Ik zal wel voorspoedigen. Velen denken, ik ben slim genoeg, ik heb genoeg kapitaal. Het zou wel lukken in mijn leven. En de mens is geneigd om te vertrouwen op zijn kunnen. De mens is geneigd om te vertrouwen op zijn of haar kracht. Maar een echte christen, een persoon die op God vertrouwt, weet, ik ga niet vertrouwen op wat ik kan. Ik ga vertrouwen op degene die het mogelijk heeft gemaakt dat ik kan doen wat ik kan doen. Een echte christen weet, ik ga niet vertrouwen op mijn vermogen. Ik ga vertrouwen op mijn verbinding. En dat is het probleem van Europa. Dat is het probleem van Nederland. Want velen zijn gaan vertrouwen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we een, een grote beweging gezien van God hier in Nederland. Maar de mensen begonnen na de Tweede Wereldoorlog heel voorspoedig te worden. Heel, heel veel voorspoed in Nederland. Heel veel geld in Nederland. We, hadden, we moesten Marokkanen brengen. We moesten Turken brengen. We moesten allerlei... Aan buitenlanders brengen om met andere werk te doen. Want Nederland begon voorspoedig te worden. En Nederland is voorspoedig geworden. En heel veel mensen nu hebben een, een, een mentaliteit gekregen van ik heb wat ik nodig heb. Ik heb niks anders nodig. Ik heb mijn vermogen, ik heb niks anders nodig. Maar volgens onderzoek is Nederland in de top 10 van de meest depressieve landen ter wereld. Dus is het zo dat ons vermogen ons welzijn brengt? Is het zo dat ons vermogen hetgeen is waar we op moeten vertrouwen in het leven? En dat is wat velen doen. Velen vertrouwen op hun vermogen, velen vertrouwen op wat ze kunnen. En zolang je blijft vertrouwen op wat je kunt, gaat het jou niet lukken voor wat God wil doen in jouw leven. Want God wil werken, maar jij werkt tegen Hem. God wil werken, maar jij komt steeds, ken je als, als je bezig bent en een kind komt steeds en pakt die stift en maakt de hele troep zo, of pakt het eten en maakt de hele troep zo voor jou. En je wil de kind rustig laten eten, je wil de kind rustig laten tekenen, maar die kind komt en komt en denkt van ik kan het wel en verpest alles. En de kind in zijn naïviteit denkt van ik kan het wel. Ik kan het wel. Ik, zie, ik heb mama het zien doen, ik heb papa het zien doen. Ik kan het wel. En velen van ons hebben zo'n zo manier van denken in het leven van... ...ik kan wel doen waar ik denk dat ik goed in ben. Ik kan vertrouwen op mijzelf. Ik kan vertrouwen op mijn ik. Ik kan vertrouwen op wie ik ben. En we vertrouwen constant op wat we kunnen. Met de hoop dat hetgeen we kunnen ons voorspoed zou brengen. Maar echte voorspoed draait niet om wat je kunt... Echte voorspoed draait om wie je kent. Mm. Echte voorspoed draait niet om wat je kunt. Echte voorspoed draait om wie je kent. Ken je het dat je op werk zit en je, en je ziet iemand die krijgt promotie. En je denkt van deze persoon kan helemaal niks hier doen. Deze persoon is echt onkundig. Die bakt er niks van. Maar die krijgt een promotie. Waarom? Het ging niet om wat hij kon. Het ging om wie hij kende. Want de connectie, de verbinding is belangrijk. Wil je voorspoedigen in het leven? Mijn God, ik ben aan het spreken. Het gaat om wie je kent en niet om wat je kunt. Want dat is een egocentrische gedachte dat we dan hebben. Een trotsige gedachte van ik zal vertrouwen op mijn kracht. Jozef was verbonden en zijn verbinding bracht voorspoed in zijn leven. En luister, ik, ik ben niet hier aan het preken van, luister, met God krijg je geld, geld regenen, geld gaat regenen. Nee, dat zeg ik niet. Want echte voorspoed is niet alleen materie, het is niet alleen goederen. Echte voorspoed is dat alles wat God geplant en gedroomd en wilt voor jouw leven, ook dat daadwerkelijk zou plaatsvinden. Dat is Voorspoed. En daarom voorspoedigen sommige van ons, ook al hebben we geen geld, maar we zijn voorspoedig. Want we zijn binnen de kaders van Gods wil en van Gods plan en van Gods droom voor ons leven. Nee. Dat is voorspoed. Ik praat hier niet over geld, als je het wilt hebben over geld, oké. Okay. Maar ik heb het niet over geld. Ik heb over alles wat God gedroomd heeft voor mijn leven, zal daadwerkelijk plaatsvinden in mijn leven. Dat is echte voorspoed. En God heeft een heleboel dromen voor ons leven, maar heel veel van ons willen onze dromen zelf uitvoeren en we willen het zelf gaan doen en we denken van: ik heb niemand nodig, ik heb niks nodig, ik heb geen enkele kapitaal, ik heb niks nodig, ik heb niemand nodig, ik doe het wel alleen. Ik hoef niet verbonden te zijn. En dat is een groot gevaar om niet verbonden te zijn wanneer je bezig bent om je dromen te behalen in het leven. Verbinding brengt en we zien in het leven van Jozef dat zijn verbinding voorspoed bracht in zijn leven. En dat is geweldig, dat is goed, dat is mooi, wauw, verbinding brengt voorspoed. Maar we zien nog een andere ding dat er hier plaatsvindt. We zien in het leven van Jozef dat zijn verbinding ook verleiding bracht in zijn leven. Dus verbinding brengt niet alleen voorspoed. Verbinding brengt ook ogen die, willen, die jou willen weghalen van je verbinding met God. Verbinding brengt verleiding voor de biemerteam die aan het opletten is. Geweldig. Verbinding brengt. <lacht> verbinding. Verbinding brengt voorspoed, maar verbinding brengt verleiding. Wat zegt de Bijbel ons in vers 6 en 7... En hij, de, de Egyptenaar, um, Potifar heette hij, hij was een, een, uh, een rijke man in, het, in, in Egypte, hij was een rijke man die onder Farao was. De Bijbel zegt, en hij liet al het zijne aan Jozef over en met hem naast zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Als de Bijbel zegt dat je knap bent, dan ben je echt knap. Hij was echt knap. Hij was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef. Verbinding brengt ogen die naar jou zitten kijken. Sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef. En zij zeiden, kom bij mij liggen. Mm. Mm. <laughs> Verbinding... Brengt verleiding. Wanneer je verbonden bent met God. Wanneer je een echte verbinding hebt met God. Zul je snel merken dat er een heleboel verleidingen op je pad komen. Ik heb, je, je maakt het vaak mee van. Hé, hey, nu ben ik echt verbonden met God. En nu komen een heleboel verleidingen voor jou staan. Want de verleiding wil jou weghalen van je verbinding. Verleiding is er om die verbinding van je af te pakken. Want zodra je toegeeft aan verleiding breek de verbinding af en zet je daar zonder verbinding, zonder internet, zonder hotspot. We hebben het over hotspot. Dus je, zodra die verleiding komt, breekt het gauw je verbinding en raak je de verbinding kwijt in je leven. En, en verleiding is iets gevaarlijks. Verleiding is iets waar we op moeten waken, waar we op moeten letten wanneer we verbonden zijn met God. Moeten we niet zomaar toegeven aan verleiding. De constante in Jozef zijn leven was zijn verbinding. Het, hetgene wat hem nooit heeft verlaten was God. En nu komt de vijand, nu komen de ogen kijken van hoe kan ik met deze jonge man gaan slapen. Hoe kan, ik met hem, hoe kan ik hem afwijzen en afwerpen en, en afleiden, sorry, afleiden van zijn verbinding. Afleiden van zijn missie. En hem laten denken aan deze dingen van hier. Want verleiding komt om jou af te leiden. Het komt om jou te verleiden, hè? verleiden. Het leidt je weg van je missie. En de constante in Jozef zijn traject tot nu toe was zijn verbinding, maar daar komt verleiding. Terwijl alles onzeker was, alles aan, aan het bewegen was, terwijl alles, terwijl hij niet wist wat hij zou gaan plaatsvinden, was er één ding zeker in zijn leven, dat was God. Er was één ding zeker in zijn leven, dat was er... Dat was zijn verbinding. En als er één ding is dat je niet kunt kwijtraken in het leven, dan is het jouw verbinding. En we zien hier vanaf vers 8, de Bijbel zegt ons. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn Heer. Zie, mijn Heer bemoeit zich met mij. Uh, dus hij zei tegen die vrouw. Mijn Heer bemoeit zich met mij naast zich met niets van wat er in... Huis is en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Vers 10. De bijbel zegt: En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang. Met haar te hebben. Dus verleiding is niet iets. van eenmaal. is niet een eenmalige gebeuren. Verleiding is iets dat dagelijks plaatsvindt in ons leven. Dagelijks vinden wij barrières. En, en, en muren in ons leven. dagelijks vinden we verleiding in ons leven. die ons willen afleiden van de missie. afleiden van de verbinding. en ons willen laten focussen op domme. aardse dingen. Maar wij kunnen niet toegeven aan verleiding. Vers 11. Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide: kom bij me liggen. Ik ken weinig mannen die dan zouden doen wat Jozef het volgende heeft gedaan. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Jozef was jong, maar er was iets met Jozef. Jozef had karakter. En wanneer we op onderweg zijn om onze dromen te behalen in het leven, is het heel belangrijk dat we karakter vasthouden. Want ja, je verbinding brengt voorspoed. Ja je, ja, je verbinding zorgt ervoor dat je zal groeien en al die dingen. Maar je moet de juiste karakter hebben om... Eenmaal je gegroeid bent, hoe zal je omgaan met de verleidingen van je groei? Begrijp jullie mij? Hoe ga je om met de verleidingen van je groei? Eenmaal je gegroeid bent. En Jozef had karakter. Jozef wist, ik ben machtig. Ik ben de tweede man onder Potifar, Maar ik zou niet zondigen tegen God. Hebben jullie, hebben jullie zijn speech gezien? Hij zegt van... De heer, dus Potifar, heeft mij over alles aangesteld. Alles heb ik, alles, alles, alles, alles. En ik dacht hij gaat zeggen, en ik, en ik wil niet tegen de heer zondigen, Potifar. Maar dat zei hij niet. Hij zei, ik ga niet tegen God zondigen. Want ja, ik kan het krijgen van Potifar, maar mijn bron is niet Potifar. Mijn bron is God. Mijn bron is niet Potifar. Mijn bron is God. Wanneer je verbonden bent met God, dan ook al voorspoed je door allerlei tweede en derde zaken, dan weet je toch altijd wel, weet je, mijn werk geeft me geld, dit, mijn vrouw is geweldig, mijn familie is geweldig en al deze dingen, en ze zijn allemaal geweldig. Maar ik dank God voor dit allemaal. Want Hij is de bron van mijn leven. Hij is de bron van mijn verbinding. Hij is de bron van mijn voorspoed. En Jozef, toen zij, toen zij hem greep bij zijn mantel, bij zijn kraag of bij zijn kleed. Wat deed hij? Hij vluchtte en rende weg. Want er zijn sommige verleidingen dat je niet mee kan spelen. Sommige verleidingen moet je daadwerkelijk wegrennen. Sommige verleidingen moet je wegrennen. En hij rende weg. En Jozef in deze handeling, in deze Handeling van wegrennen en deze handeling van vluchten, was zijn statement dat hij achterliet, blijf van mijn verbinding af. Blijf van mijn verbinding af. Ik ben gekomen zodat jij vanaf vandaag elke dag zult zeggen tegen jezelf of tegen wat er ook maar komt in jouw leven, blijf van mijn verbinding af. Af. Ik heb gekozen voor God. Ik weet dat God degene is die mij dromen heeft gegeven. En je mag doen wat je wilt. Je mag, ik mag alles kwijtraken. Ik mag alles winnen. Maar wat ik niet kan kwijtraken is mijn verbinding. Blijf van mijn verbinding af. En van alles wat Jozef bezat... was zijn verbinding waar hij het meest om gaf. Van alles wat hij bezat... was zijn verbinding... Waar hij het meest om gaf. En mijn vraag van jou vandaag is, waar geef jij het meest om vandaag? Waar is het, wat is het in jouw leven dat jij ziet als kostbaar in jouw leven? Voor Jozef was het niet zijn promotie. Voor Jozef was het niet Potifar. Voor Jozef was het later niet eens het paleis. Maar voor Jozef was het de verbinding dat hij had. Met zijn God. Je kunt een heleboel winnen. Heleboel, heleboel. Je kunt een heleboel verliezen. Maar je moet realiseren dat met God... het leven heen en weer kan gaan. Maar met God blijft alles constant. Met God blijft alles constant. Ik heb niks, maar ik heb God. Ik heb weinig, maar ik heb God. Ik heb veel, maar ik heb God. En het enige leuke van al deze zinnen is niet wat je hebt, is God. Je kan een heleboel zeggen, je kan een heleboel opscheppen, je kan een heleboel doen. Maar het enige wat van belang is in jouw leven is... God. En toen Jozef wegrende, was het een statement. Blijf van mijn verbinding af. Ja, ik ben knap. Ja, ik ben voorspoedig. Ja, alles lukt. Ja, ik heb dit allemaal gekregen. En het is allemaal leuk en aardig, maar het is voor mij niks waard als ik God niet heb. Het is voor mij niks waard als ik niet verbonden ben met God. Mensen die aan het daten zijn... Hier, alle jonge mannen, jonge vrouwen die aan het daten zijn. Luister, er is niks kostbaarder dan je verbinding met God. Geef het niet weg voor een moment van plezier of lust. Want raak niet verbonden aan het tijdelijke. Raak verbonden aan het eeuwige. My God. Als ik daar zou zitten, zou ik zelf klappen. Maar jullie, ik weet het niet. Volgens mij moet ik schreeuwen zodat jullie gaan klappen. Nee, nee, nee. Blijf van mijn verbinding af. Raak niet verbonden aan aardse dingen, aan tijdelijke dingen. Raak verbonden met God. Met het eeuwige. Want dat is het enige dat ertoe doet, geloof mij. Het er er doet niks anders toe in het leven dan je verbinding met God. Je kan hier verbonden zijn met een heleboel dingen. Maar eenmaal je je graf leert kennen... is de enige verbinding dat ertoe doet... Is God. Blijf van mijn verbinding af. Je kunt alles winnen. Je kunt alles verliezen. Maar als er één ding is dat je niet kwijt kunt raken. Dan is het je verbinding. Mozes begreep dit. Mozes zei tegen God. God als u niet zelf meegaat. Laat ons dan niet verder trekken. Als u niet meegaat. Als, als, ik niet, als hij niet verbonden is. Ik kan een heleboel doen. Maar als u niet meegaat. Dan, dan, dan gaan we niet verder. David begreep dit toen hij zei in Psalm 51... Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg, heer. Want de heilige geest is het beste wat je kunt ervaren in het leven. Petrus zei het als volgt in Petrus 1:19: 19. Hij zei... Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud... zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel die u, u van de vader overgeleverd is. Maar... Met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij zei: We zijn niet vrijgekocht met zilver. We zijn niet vrijgekocht met goud. We zijn vrijgekocht met iets dat veel meer waard is dan dit allemaal. En dat is met het kostbare bloed van Christus. Blijf van mijn verbinding. Paulus begreep deze prachtige constante in 2 Korintjes 4, 7 tot en met 9. Hij zegt, maar wij hebben deze schat in aarden va vaten. hij bedoelt ons lichaam. Hij zegt, we hebben een schat in deze vat in ons lichaam, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Bij alles zijn we in de druk, We ervaren druk, maar toch niet in het nauw. We worden om raad verlegen, maar we zijn nooit radeloos. We worden vervolgd, maar we zijn nooit verlaten. We worden ter aarde geworpen, maar we gaan niet verloren. Waarom? Want we zijn verbonden met de bron. En onze bron is Christus. En, en, en Jozef hier was verbonden met zijn God. En hij vertrouwde op zijn verbinding... En zijn verbinding bracht hem voorspoed. Zijn verbinding bracht verleiding en bracht tegenslag. Want wat gebeurde er daarna? Deze vrouw ging liegen over hem. Deze vrouw ging liegen over Jozef. Deze vrouw had een heleboel gelogen over hem: dat hij, dat hij het had gedaan en niet zei en niet zei. Hij had het gedaan. En deze verbinding bracht tegenslag. Want nu komt er onrecht over zijn leven. En zij begint te liegen over hem. Maar hij is nog steeds verbonden. Maar hij liegt over. Ze zijn aan het liegen over hem. En dat is belangrijk. Weet je wanneer mensen praten over jou? Achter je rug om. Wanneer mensen over jou liegen. Maakt niet uit als je verbonden bent. Ze dus kunnen een heleboel doen. Als je lang genoeg. Als je maar gewoon verbonden bent met Christus. En, en de Bijbel zegt ons. In, in vers 20. Vers 20. En de Heer van Jozef greep hem en hem, leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Wat is het nut van verbinding in een gevangenis? Denken we vaak. Ik heb voorspoed ervaren. Ik heb verleiding overwonnen. Ik ben nog steeds verbonden, maar ik kom in een gevangenis terecht. Wat is het nut van verbinding als, als het toch de hele tijd slecht gaat? En je kan hier naar kijken en je kan denken van die verbinding van Jozef bracht hem verlies. Of die verbinding van Jozef bracht hem alleen ellende. Bracht hem alleen tegenslag. Maar laten we het nog een keer lezen. En de heer van Jozef, vers 20, greep hem en leverde hem over in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen, van wie? En nog een keer. Dus de plaats, nog een keer. We gaan nog een keer lezen. Ik ben een beetje excited. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten en wat leek op verlies is niet eigenlijk verlies want verbinding bracht voorspoed in zijn leven verbinding bracht verleiding in zijn leven maar verbinding bracht ook verbinding in zijn leven jullie begrijpen mij nog niet verbinding bracht ook verbinding in zijn leven. Want het ging slecht. Ja, het ging slecht. We kunnen erover eens zijn. Het ging niet zo goed met hem. Het ging slecht met hem. Verbinding, was voor, hij was voorspoedig. En daarna werd hij verleid. Hij overwon. Maar het ging slecht. En het leek op verlies. Maar de Bijbel zegt... En hij, ging, hij werd gevangen in de plek waar de gevangenen vonden. De verbinding met God... ...bracht verbinding met de juiste mensen hier op aarde. Zodat Jozef op het juiste moment kon... Doorgaan naar het paleis. Zien jullie dit? Het lijkt op verlies, maar niks is verlies zolang je verbonden bent. Niks is verlies zolang je verbonden bent met God. En hij zat gevangen in de gevangenis van de... En voor wie het verhaal van Jozef kent, weet dat het diezelfde gevangenis, diezelfde gevangenen waren, die hem later zouden voordragen aan de koning. Dus wat verlies leek, is niet voorspoed voor zijn leven. Mijn God, ik ben aan het preken, klap maar, klap maar, jullie kunnen klappen. Wat verlies leek voor zijn leven, was voorspoed, voorspoed voor zijn leven. En het leek verlies, maar het was slechts een verbinding. Want zolang je verbonden bent met God, zorgt hij ervoor hoe Erg het, maar ook is dat je met de juiste personen verbonden raakt. Hij werd verbonden geraakt met de juiste Ismaëlieten. Die, die, die ervoor zorgden dat hij verkocht werd aan de juiste Potifar die ervoor zorgde dat hij verleid werd door de vrouw van Potifar dat ervoor zorgde dat hij kwam in de gevangenis van Potifar dat hij ervoor zorgde dat hij kwam in de gevangenis van de koning dat ervoor zorgde dat hij te maken kreeg met de mensen van de koning... dat ervoor voorzorgde dat hij te maken kreeg met de koning... dat ervoor zorgde dat hij verder ging naar zijn bestemming. Want als, zolang je verbonden bent met God... zal God alle andere puzzels op zijn plaats zetten. Hij zal alle andere puzzels in jouw leven op zijn plaats zetten. Jouw verbinding brengt verbinding. Het gaat niet om wat je kunt, dames en heren. Het gaat om wie je kent... Het gaat niet om wat je kunt. Het gaat om wie je kent. En wat leek op verlies was slechts God die hem voortstuwde naar zijn volgende bestemming. Wat zegt hoofdstuk 50? Hoofdstuk 50, vers 20. Zijn broers, de broers van Jozef zijn, zijn bang. Jozef is nu koning. Dit gaan we nog bespreken strak, uh, volgende week. Of de week daarop. Hangt af hoe, hoe, hoe erg jullie hotspot leuk vinden. Vind je het leuk of niet? Oké, okay, dan gaan we verder. We zijn hier bij hoofdstuk 50. We zijn een paar hoofdstukken verder. Jozef is ouder. Hij is nu koning van. Hij is nu niet koning, sorry. Hij is de tweede man van Egypte. Hij is bijna koning. En iedereen is zeg maar onder zijn bevel. Zijn broers zijn daar, zijn broers zijn bang, want ze hebben hem verkocht. Ze zijn bang dat hij iets tegen hem gaat doen. Zijn vader is dood, dus zijn broers hebben niet meer de bescherming van het ouderlijk gezag. Vers, twint... ja, vers 19, 19 en 20. Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd, zijn broers. Ze waren bang dat hij, hem... want hij is sterren, hij is machtig nu. En, en, en, en hij, hij kan ze zeker doden. Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Vers 20, dit is een van mijn lievelingsversen uit de Bijbel. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven houden. Zij dachten, we zitten hem kwaad te doen. Maar God... Waar wij mee verbonden zijn, waar Jozef mee verbonden was. Hij zorgde dat zelfs het kwaad ten goede zou werken voor zijn leven. Want de Bijbel zegt, alles werkt ten goede voor degenen die hem lief hebben. Alles werkt ten goede. En niet alleen de gedeeltes van je leven dat leek zijn werken ten goede. De gedeeltes van je leven waar je niet over wilt praten. De gedeeltes van je leven waar je over wilt huilen. De gedeeltes van je leven dat niet zo mooi zijn. De gedeeltes van je leven dat make-up nodig is. Hebben. Zelfs die gedeeltes van je leven werken ten goede voor degene die God lief hebben. Ze werken ten goede voor degene die verbonden zijn met God. Jullie hebben het weliswaar ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedraaid. God heeft een manier om al het kwade te pakken en te draaien ten goede. Zag jullie, zag jullie dat? God heeft een manier om het kwade te nemen en te draaien ten goede. De God die voorspoed brengt. De voorspoed dat verleiding brengt. Maar de overwinning dat verbinding brengt. De verbinding dat verbinding brengt. Wanneer je verbonden bent met God, brengt hij verbinding in jouw leven. Zodat op de juiste manier je de juiste persoon leert kennen de juiste mensen leren kennen, de juiste positie leren kennen, de juiste werk tegenkomt, de juiste... God is degene die over ons leven gaat, als je verbonden bent. Okay. En ik ben liever verbonden met God in tegenslag, dan dat ik zelf mijn puzzels wil gaan doen met me in, in, in goede tijden. Ik ben liever verbonden met God en de puzzels, ik begrijp er niks van, ik ben dan liever verbonden met God dan dat ik niet verbonden ben met hem en denk dat ik het allemaal wel kan. God is degene die al je puzzels op zijn plek zal zetten. En je zult van de put naar Potifar, naar gevangenis, naar het paleis en je zult achterover kijken. Want het meeste, de meeste dankbaarheid in ons leven is wanneer we achterover kijken. En dat we terugkijken van, oh wauw. Dus zij hebben het ten kwade gedacht. Maar God? Oh, zij wilde kwaad over mij spreken. Maar dat heeft mijn karakter opgebouwd. Hij en zij heeft mij pijn gedaan. Maar nu heb ik een karakter van vergeving. Zij en zij hebben dit en dit gedaan in hun leven. Maar nu kan ik leven spreken over andere mensen. Ik dacht eerst aan zelfmoord. Maar nu help ik mensen die aan zelfmoord denken. Alles werkt ten goede voor degene... Die hem lief hebben. Alles, alles, alles. En de duivel denkt, de vijand denkt. En dat is vaak waar veel mensen aan vastzitten van. Hij wil jou steeds herinneren aan je, aan je verleden. Want als je, blijf, je herinnert blijft aan, aan je verleden. En je hebt nog niet echt vergeving ervaren. En je, hebt nog niet, je bent nog niet vrij van je verleden. Dan zul je slaaf worden van je verleden. Dan zul je slaaf worden van je verleden. Je verleden gaat dan werken in, jou, in jouw geweten, in jouw hart, in jouw karakter. En je wordt dan slaaf van je verleden. Maar zolang je verbonden bent met God en je realiseert dat God alles ten goede werkt, dan zul je, dan zul je niet meer slaaf zijn van je verleden. Je zult dan heerser zijn over je verleden. Alles werkt. Alles werkt ten goede. Alles werkt ten goede. Ik, de duivel wil dat je er slaaf van wordt, maar jij wordt de baas erover. Alles werkt ten goede voor degene die hem lief hebben. En dat wat mij is aangedaan toen ik negen jaar oud was, toen ik acht jaar oud was, toen ik vijftien jaar oud was, wat heel veel pijn deed, werkt nu ten goede, omdat er nu mensen naar mij komen en ik kan ze zeggen, God heeft mij erbij gehaald. Hij kan jou erbij te halen. Kom met me mee. Yes. Alles werkt nog goed. Laten we opstaan. Blijf van mijn verbinding af. Blijf van mijn verbinding af.